Uh, redelijk vlot uh, bij met, uh, met dit uh, verhaal van de Doogsteel Bodies. Het komt uit Tilburg, officieel dan. Maar uh, er zijn uh, toch ook nog wel kleine lijntjes, zelfs met uh, de provincie Noord-Holland. Dus ik geloof dat één van de bandleden uh, daar uh, vandaan komt. Uh, dus dat is de Noord-Hollandse link met uh, Doogsteel Bodies. De, een van de tracks die op het album van, van de Dozer Bodies staat is deze. Dat, dat nummer dat heet Raw Material. Ze hadden een debuutalbum uitgebracht. Volgens mij in oktober van, van het afgelopen jaar. En ze hadden een aantal optredens gedaan. Vrij recentelijk zelfs nog. In de grote wijver, heet dat, van Saandam. Daar hebben ze ook nog een optreden gedaan. En daar waren ze ook te zien. Dus ze spelen toch nog in uh, obscure plekken. Want uh, de andere plaats uh, waar ze hun uh, materiaal hebben laten horen was de Okkie. En dat is in Amsterdam. Dat is dat verbouwde tramhuis uh, ergens aan de Amstelveenseweg. Daar kan je dat uh, vinden. Um, uur nummer drie. Het slotuur. Om het eventjes uh, netjes te zeggen. En hierin het interview met uh, Martijn Wijburg van Bantar. En deze dame die hadden we al gesproken. Kat Harry van Bad Luck Baby. En dit is hun meest recente single Never Happen with you. <middels> Zwijvend is het zeker... ...dit uh, Bad Luck Baby... ...Cat van. Uh, ...ik uh, zit hier een plaatje praatje te doen... ...heb uh, ik het idee... Alle aanleiding toe, want uh, er is nog uh, wel wat uh, over te vertellen... ...want uh, we hebben hier uh, twee... Uh, ...bands laten horen... ...die ook nog gelinkt zijn aan Bad Luck Baby... ...want Cat van schijnt heel goed... ...bevriend te zijn met Michelle Tuip... ...van Lorem Ipsum... En uh, wat is ook het geval. Tijdens de release show van Bad Luck Baby stond High on Chai in het uh, support act. En andersom. Want uh, later uh, had High on Chai uh, de EP release. En wie hadden ze gevraagd voor de support act? Namelijk Bad Luck Baby. Uh, er zijn ook uh, al wat uh, omschrijvingen uh, gedaan uh, voor de platforms. Waaronder deze. Want uh, we hebben natuurlijk ook uh, iets uh, geschreven over de EP. destijds die ze hadden uitgebracht. Maar uh, de 3 voor 12 uh, afdelingen van Groningen waar de band uh, daar eigenlijk ook vandaan komt. De harde gitaarriffs en solos vliegen om je horen, nou dat heb je wel gehoord. En deze is van mijn hand, want Bad Luck Baby weet de zaal behoorlijk op te zwepen met een combinatie van alternatief rock en flinke doses grunge. Zoals de electro klinkt door in het materiaal. Ik uh, doe het een beetje op de internatie van de heer PP Fischer. Maar uh, dat is uh, zoals ik het uh, had omschreven voor het uh, platform 3 voor 12 Noord-Holland. En dat was dus de aanleiding dat High on Chai daar stond te spelen voor hun release show in Patronaat Haarlem. Dus dat is een beetje het uh, verhaal. Nu uh, het uh, verhaal waarom ze dus uh, met elkaar uh, iets gaan doen. Dus uh, de drie uh, gezamenlijk. Dan heb ik het over Lorem Ipsum, High on Chai en Bad Luck Baby. Dus twee Noord-Hollandse bands en één uit Groningen. Wat gaat er gebeuren? Want op 7 februari, mis het niet, schrijf het op in je agenda, timmer het dicht. Uh, gaat dit uh, drietal, uh, dit, uh, deze drietal bands uh, spelen in C-punt in de Kleine Duik. Poppodium Kleine Duik, daar uh, kun je ze dus aantreffen. En dat is vrijdag 7 februari. Duurt nog eventjes, maar uh, dan heb je ook wel wat poprock in die alternatief. Echt om je vingers bij af te liggen. Dat is iets wat, uh, wat ik er even graag bij wil uh, vertellen. Nu gaan we verder met uh, Easier Among the Fish. Was, vorige week uh, was dat uh, de single die uitgebracht uh, werd door Lifelong. En nu rooi je hem nog een We keer. Wake up, put the tiger costume on. They will never know who is underneath the fur. They will see my teeth sharp, but what a friendly smile they say. I'll laugh and keep being stuck in this skin for the, rest of my days. for the rest of my days. For the rest of my days, I wanna jump into the sea. inderdaad weer het plaatje praatje, want wat uh, gaan we nu doen? Uh, wat is, dat heeft te maken met de Heat is Exhausting van uh, Bantar. Terwijl ik dit even nog af moet uh, kondigen, dit werkje van Lifelong, Easier Among the Fish uh, was uh, dit wat je hebt uh, kunnen horen. Um, dan is het tijd uh, voor het uh, gesprek wat ik eerder deze week had met Martijn Wijberg. Ik geloof dat het eerder deze week was. Maar dat hoor je vanzelf in het uh, gesprek. Nou had ik twee uh, korte dingetjes ervoor zitten. Omdat ik rekening hield met uh, The Void. Maar die, kon, die, die, die zijn er niet. Dus uh, daar zou ik uh, bijna bandhart tekort mee doen. Dus ga ik dat uh, goed maken. En achter dit uh, gesprek komt uh, ook nog muchos problemas van uh, de band. Uh, en dat is afkomstig van de Heat is Exhausting. Dit is uh, eerst nog een, een kleine intro. Daarna het uh, gesprek en gevolgd weer door een intro en daarna dat nummer. Als wij Martijn Wijburg spreken van Bantar, dan is het maandagmiddag. En als we kijken naar buiten, dan is het grijs. Dag, Mart dag Martijn. Ja, dag Jaap. Goedemiddag. Ja. Die het is inderdaad heel grijs, hier ook. Ja, ja, ja, ja dat dacht ik al. Uh, dit is natuurlijk uh, wat wij uh, uitzenden uh, op de donderdag. En dan is het 3 voor 12 noord Dus die Marcel heb je ook. Uh, want het heeft alle aanleiding. Want we kennen je van Semi Stereo. Ja, dat klopt. Net, ja, ja. net als Marcel de Graaf. Net zoals Frank Wijburg. De enige die er niet ja. op uh, staat is uh, de heer Paul Glandorf. Ja, dat klopt, ja. Dus uh, Bantar is eigenlijk uh, alles wat uh, Paul niet heeft. <laughs> ja, ja. Maar dat doen we Paul mee tekort, denk ik, hè? later ja, zou het ook kunnen zijn. Ja. Ja, nee, ja, Paul, Paul is op een gegeven moment gestopt, als afzonder ja. van semisterio. Ja. We waren ook een beetje zoekende. Ja, we hebben ook tijdens corona een beetje stilgelegen. Dat is met veel beentjes gebeurd, denk ik. Ja. Daarna weer een beetje geprobeerd de boel op te pakken. We schoten van links naar rechts qua uh, wat we wilden. Muziek, uh, nummers, het kwam niet echt van de grond. Paul kon er even zijn ei niet meer in kwijt. Ja. En hij heeft uiteindelijk de knoop doorgehakt, we hebben wel nog een paar keer met hem erover gehad, van ja, wat, en wat wil je, en, en uiteindelijk heeft hij de knoop doorgehakt van, jongens, ik stop gewoon. Ja. En uh, we hadden eerst nog een plan van, nou, ah, anders zetten we het even een tijdje onderop, en dan kijken we over de tijd wel weer, maar hij heeft voor zichzelf uitbesloten besloten van, joh, ik kan wel beetje stoppen, maar. Ja. Ja, ah, zo dus. Dus, dat, eh, dus Bantar is een voortzetting van semisterio Ja, eigenlijk wel een beetje. Ja, ja, we zijn uiteindelijk nu instrumentaal verder gegaan, meer in de post post-rockhoek, alhoewel mm -hmm. we die invloed al wel een beetje hadden bij het vorige band. Onze drummer Marcel die wilde eigenlijk zijn hele leven al instrumentale muziek maken. Dat is een grote wens. En mm -hmm. uh, ja, nou ja, dan hebben we van de nood maar een deugd gemaakt. Ja. Dus we zijn dat gaan doen. Ja, oké. Okay. Uh, maar missen jullie de vocalen eigenlijk niet? Ehm... Uh, nou ja, je schrijft je muziek iets anders. De, de gitaren gaan meer de melodie verzorgen. En uh, ja, uiteindelijk hoef je daar dus geen rekening meer met zang te houden. Dus qua schrijven, vond ik het wel makkelijk. Ja. Yeah. zelfs gitarist. Ja. Yeah. Dus ik ben gewoon met mijn eigen instrument gaan schrijven. Ja. Yeah. Het is wel makkelijk. Maar ja goed, het is inderdaad voor de herkenbaarheid van je nummers, is het lastige. Ja. Yeah. Wij ons ook wel. Ja, um, dan, dan is dat uh, op een gegeven moment zo. Dus dit, dit, dit is zo, uh, zo gelopen. Dus uh, ja, we weten nu, semi-stereo bestaat dus niet meer. Nou ja, ba het ook mee, ja. nee. <tie> en Bantar uh, is dus nu uh, eruit voortgekomen. Ja, um, ja jullie, uh, zijn, jullie hebben dat album hebben jullie al uitgebracht. Hè? Dat is nog niet zo lang geleden gebeurd. Ja, 8 november is die, is die officieel gereleased. Ja, ja. Uh, hoe zijn daar uh, de reacties op uh, geweest de afgelopen tijd. We, we krijgen nu de afgelopen weken wat reviews binnen en we horen wat reacties van mensen die daarna geluisteren. We, we, die zijn over het algemeen heel positief. Ja, want het is ook gewaagd hè? Het is ook gewaagd wat jullie doen. Gewaagd zijn? Ja, gewaagd in de zin van instrumentaal. en hey, toch Ja, zeker. Nou ja, dat is natuurlijk wel een hele scene. Want je hebt je hele post-rock-wereld met al die bands die dat al doen. Maar die is best, best klein eigenlijk hoor. Ja? Ik, ja. Ga wel eens, ik ga wel eens naar zo'n concert en dat zijn er toch de wat kleinere zaaltjes. Dus ja. ja, het is in die zin... Ja. Een klein, uh, klein, uh, kleine markt eigenlijk. Ja, kleine markt. Ja. Ja, voor zover je dan over een markt kan spreken. He. Ja. <laughs> uh, hebben jullie al optredens gedaan met, uh, met deze samenstelling? Nee, nee, nee, we hebben onlangs een... Uh, we, we hadden sowieso nog geen bassist dus daar zijn we ook nog naar op zoek geweest. Uh, die hebben we nu binnen sinds een paar weken. En uh -huh. nu zijn we eigenlijk ook wat, uh, wat meer aan het kijken naar optredens. En, uh, dat we wat, ja... Uh, yeah, had wat, wat contacten gelegd daarvoor, dus uh, nog niks concreets, geloof ik. Nee. Ja, wacht, wel. We hebben één ding staan, ja. dat is uh, een vriend van ons die doet een cd presentatie met zijn band en wij doen daar het volprogramma van. Ah, dus dan kunnen mensen in ieder geval iets tastbaars zien en horen uh, van Bantar? Ja, dan wel ja, ja. ja ik moet, ik moet, die datum die zal nog wel op de site en op, op de social media verschijnen. Ja, uh, over de naam gesproken, waar komt hij vandaan? Bantar? Ja, dat is een goede vraag. Ik moet even heel goed nadenken, want het heeft iets te maken met een, een, een vuilneloop een een een in, uh, in Indonesië. Oh. En het is vooral bij Frank, onze gitarist, vandaag gekomen. Die kwam hiermee. En uh, ja, hoe die daar precies, hoe dat verhaal precies, ik vond het sowieso gewoon een hele mooie kreet. Ja. Is makkelijk, is goed te onthouden. Ja, ook dat. En uh, er zat een heel verhaal achter vanuit zijn kant. Uh... Maar ja, we hebben Frank niet aan de telefoon, dus ja, dan kunnen we het ook uh, niet aan hem vragen. Dan wordt het lastig, ik probeer hier wat van te maken. Maar... <laughs> ja. Ik voelde het vooral een hele mooie kreet uit. Ja, eigen, eigenlijk heeft Frank, uh, Frank een beetje een bandar gedaan uh, door uh, de, dat over de schutting heen te gooien, zoiets. Ja, zo zou je het, <laughs> het ook kunnen. <laughs> ja, nou ja, goed, maar uh, je begrijpt wat ik bedoel. Uh, hij, uh, ik kwam met het, uh, met het idee om uh, daar de naam aan toe te hangen. Maar goed, het, uh, het is natuurlijk een aparte naam. En ja, ja uh, het is wel een originele naam. Want. Jullie vallen mee op, in ieder geval. Daarom, dus dat is sowieso goed, hè? Ja. Dan, uh, dan maakt het niet eens zeer uit wat het betekent, maar we vallen er mee op, ja. Ja, dan, dan de muziek zelf, instrumentaal. Ik uh, vind hem ook sifonisch klinken. Ja, maar dat klopt ook wel een beetje, denk ik. Want het is ook wel een beetje de invloed die we natuurlijk sowieso meenemen van onze vorige band. Zijn mm -hmm. niet ineens andere muzikanten geworden ofzo? Nee. En daar deden we dat natuurlijk ook wel een beetje, een beetje die progressieve rockhoek. Dat zit er geheid wel in. We hebben wel geprobeerd iets minder complex te schrijven. Maar goed, als ik dat zeg, denk ik, ja, uiteindelijk is het toch weer een hele compositie te Ja. Dus het zit er inderdaad nog wel in verweven, ja, absoluut. Ja, je moet er ook echt voor gaan zitten, CQ staan, in dit geval, om gewoon aandachtig naar jullie muziek te luisteren. Ja, dat klopt wel, ja, denk ik. Ja, het ja. is niet iets wat je van de achtergrond aanzet uh, tijdens het tofzuigen ofzo. Ja, dat Ja, <laughs> <laughs> het is inderdaad wel. Het vereist wel wat meer aandacht gebeurt. Wat meer dan in een biertje uh, van drie minuten. Uh, ja, ja. Dat klopt. Ja, en, en een rood wijntje drinken erbij, dat, met, met, met een blokje kaas, dat is het ook niet, hè? Nou, ja, dat zou ik me ook uh, voorstellen eigenlijk. Toch wel? Ja, ja, ah. dan kan ik gewoon lekker achterover op de bank hangen en dan uh, zet ik die CD op. Dat kan dus dan toch wel. Dat, dat zou nog wel kunnen. Dat zou nog wel kunnen. Ja. Oké, okay, nou, dat is uh, in ieder geval. De uh, heat is exhausting. Hoe lang zijn jullie ermee bezig geweest? Met die hele plaat. Ja. Uh, dat is al een beetje begonnen ten tijde van Semi-Sterio. Dus het is ook alweer een tijd geleden. Dan je ook al weer Ik denk dat, dat de eerste ideeën twee jaar geleden al een beetje oppopten. Ja. Uh, wat losse ideeën. Ideeën wat misschien ook zelfs eerst wel soms voor Semi-Sterio hadden moeten zijn. En uiteindelijk zijn we gewoon vreselijk gaan hakken en zagen in al die stukken. En uh, ja, dat heeft al wel tijd gekost. Ik denk dat we zeker bij elkaar al anderhalf tot twee jaar bezig zijn geweest. Ja, zoiets ga je niet... Uh, zoiets uh, raffel je dus niet af, als ik het uh, zo... Nee, zeker niet. Nee, nee, nee, nee. En dan ben ik zelf nog wel eens af en toe degene die, uh, die, uh, die geen geduld heeft. Maar goed, dan wijzen we elkaar er weer even op. En dan, uh, dan gaan we het natuurlijk wel goed doen in plaats van uh, even snel. Ja. Ja, eh, hoe belangrijk is dat, uh, dat je dat uh, proces met aandacht doet? Uh, ik denk heel belangrijk. Uh, tenminste, ja, weet je, het moet gewoon kloppen, het moet gewoon lekker klinken. Uh, ja, weet je, foutjes zo gemaakt en er zitten sowieso altijd wel foutjes op die platen. En wij weten ze waar ze zitten en een ander hoort het niet. Hm. Uh, maar het moet natuurlijk wel gewoon... Het moet gewoon, het moet gewoon het moet overeind blijven staan als je het vergelijkt met, uh, met de andere platen die uitkomen zijn. Ja oké, okay. Duid... dat is een duidelijk uh, verhaal. De uh, heat is exhausting, uh, 8 november is die dus uitgekomen. Uh, ja. ja. uh, dan is de, de vraag, uh, ja kijk, uh, dan hebben jullie dit album afgeleverd, uh, uh, mm. maar dan, hoe gaat het dan verder? Ja, dat is een goeie. Ja. Nou ja, wat we nu aan het doen zijn, is eigenlijk contact aan het leggen om, uh, om te gaan optreden. Mm. En zo hebben we wat, uh, wat balletjes opgegooid. Dat heeft onze prioriteit nu. We zijn heel erg bezig met het verzamelen van reviews. Ik heb op dit moment ook contact met een distributeur... Sonic Rendezvous uit Alkmaar... om die plaat ook via hun te, te, te laten verspreiden. Mm -hmm. Zodat we gewoon wat makkelijker die plaat kunnen verkopen. Want dat is natuurlijk... dat dingen zijn eigen beheer uitgebracht. Dus uh, ja, alles gaat nu via onze eigen kanalen. Mm -hmm. uh, dus daar zijn we heel erg druk mee bezig. Uh, ja, en ondertussen hebben we alweer plan in ons achterhoofd... om... Ja, ...ook wat nieuwe dingen te gaan proberen weer. Ja. In ons gevoel ligt het schrijfproces al een hele tijd achter ons. En we zouden wel weer graag, graag door willen gaan. Oké, okay, dus dat is... ...of uh, wat jullie dus nu aan het doen zijn. Dan de laatste vraag. Altijd de ja. meest gevaarlijke vraag. Oh jee. <laughs> maar ja, goed. Uh, het is een hele mooie. Want waar is Bantar te vinden op het Wereldwijde Web? Nou, we hebben sowieso onze eigen Facebookpagina... En ik weet even niet het adres, want ik heb hier geen computer bij de hand. We zitten, we zitten tegenwoordig ook op het nieuwe social media netwerk uh, Blue Sky. Mm -hmm. uh, we hebben een pagina. Um, uh, op YouTube zijn de filmpjes te vinden. En onze muziek is te vinden op alle streamingdiensten waaronder ook Spotify en uh, Apple Music en dergelijke. Helemaal duidelijk. Ja. Graag gedaan. Ja, hartstikke bedankt in ieder geval, uh, Jaap. No, Een interview met Martijn Wijburg van Bantar. Gevolgd door muchos Problemas van de band. En dit was Mandy Moore. Die had de afgelopen week haar verjaardag gevierd. En voor mij voorlopig nog steeds de single van het jaar met Hook. And it is Camilla Blue Remember to think twice to save you I was never made just for you The two of us are truly made to ignore I saw you, I saw you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 Dit is in uh, Zandvoort een uh, Lucky Bastard. Uh, zoals je dat dan uh, pleegt te noemen. En die Lucky Bastard heet Big Boskamp. Want uh, die had uh, nauwe banden met... Nou, uh, nauwe banden. Hij kent in het wereldje Govert de Roos. En die heeft uh, als fotograaf... Desa Camilla Blue voor de lens uh, gehad. Allemaal een beetje bedoeld voor, uh, de, voor dat album... wat morgen gaat uh, verschijnen. Namelijk uh, Shake of All Bad... Daar staat uh, dit nummer ook op, Holding Your Crown. Waarmee ik dus uh, meteen uh, gezegd heb hoe dat een beetje in elkaar uh, steekt uh, van het een en ander. Um, we hebben al eerder op de avond tussen 6 en 7 in Zandvoort draait door Niels Buis laten horen. En nu zit hij gewoon in alternatieve FM van de Lowlands. Het hele mooie nummer, Icarus.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 Things are breaking <laughs> opname van ons in oktober, want toen was Mila Roosendaal hier met Make Me Stay, daarvoor hoorde je Niels Buis met Icarus. de nummer heeft hij volgens mij ook hier gespeeld live in de studio, maar dat was in juni van het, dit jaar um, we gaan zo'n beetje langzamerhand afsluiten en dat doen we met het nou, uh, ga ik dat redden? Ja, dat ga ik wel redden Um, maar dat, dat, ja, dat, daar wacht ik nog heel even mee. Want anders uh, kom ik toch uh, niet helemaal uit uh, met de tijd. Want uh, wat gaan we dus uh, de komende weken, weken nog doen hier. Um, dat is bijvoorbeeld volgende week uh, dus Koen de Alvarez. Die komt dan in ieder geval spelen. En dat was ook al een uitgesteld uh, verhaal. Want die zou in oktober komen. En daarvoor is toen uh, niet Mila Roosendaal geweest. Nee. Uh, daar is Sakaram uh, toen destijds uh, voor geweest. Uh, voor Koen Alvarez. En Sakaram, uh, dat, uh, dat weten we. Die hebben dus afgelopen week in Paradiso samen met uh, bijvoorbeeld Dear Omens. En met uh, Cardigan In uh, gespeeld. Um, dat is één. Dus Koen Alvarez 5 december. Dat wordt dus de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf die we vanavond niet hebben kunnen doen. Dus dat wordt één combinatie. Dat wordt dan november-december editie. En 12 december dan komt May Evans, die gaat Nederlandstalig uh, werk uh, laten horen. En dan uh, gaan we zo'n beetje langzamer rond, uh, een beetje naar het uiteinde van het jaar. Want uh, 19 december is ook een donderdag en dan voel je hem al aankomen. Donderdag 26 december, dat is kerstmis. En dan doen wij niks. Dus uh, 19 december is de beurt aan Rena Holt. En die is uh, al uh, twee keer bij een ander radioprogramma geweest. En dan is het uh, de beurt dat ze hier gaat spelen. Dus dat is een beetje het, uh, het spoorboekje voor de, de komende uh, paar weken. Tot het einde van het jaar. En in januari beginnen we dan weer op 9 januari. Want op 2 januari, dan moet ik nog ergens uh, terugkomen van een een of ander eiland. Dus zo werkt dat. De laatste voor vandaag en uh, dan is het dan weer zover, want ja, dan kunnen we hem uh, weer eens uh, laten horen. En dat is dat hele mooie, mooie werkje van uh, de heren van Alaska en dat nummer dat heet Never Cry Wolf. En dan zeggen wij tot volgende week. Dag!